Thank you. Los, los, los. Er hangt het wel thuis om? Ja, ik ben er niet zin in het zin. Ja, ik ben er niet zin in het zin in. Ja, ik ben er niet zin in het zin in het zin in het zin in het zin.